Dit is al Megens met het NOS-journaal. Minister Van der Steur praatte met George Maat, de anatoom die in ongenade viel... na een lezing over de identificatie van MH17-slachtoffers. Van der Steur uit de aanvankelijk felle kritiek op de wetenschapper... maar de minister hoopt dat de samenwerking kan worden hervat. Die was beëindigd na de spraakmakende lezing... In voorkomende gevallen, bij grootschalige en complexe identificaties, wordt niet uitgesloten dat opnieuw een beroep zal worden gedaan op de expertise van professor Maat. Wij hopen dat hij dan bereid is om een bijdrage te leveren, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer. In Athene is Alexis Tsipras beëdigd als premier. De leider van de linkse partij Syriza legde ten overstaan van president Pavlopoulos de eet af en beloofde trouw aan de Griekse grondwet. Syriza won gisteren de parlementsverkiezingen, maar kreeg niet genoeg stemmen voor de absolute meerderheid. De partij gaat daarom opnieuw regeren met de onafhankelijke Grieken. De rechtspopulistische partij die net de kiesdrempel haalde. In het zwembad in Renen is een meisje van negen verdronken. Het zou zijn gebeurd tijdens het schoolzwemmen in het zwembad Het Gastland. Ze zou onder water zijn verdwenen en met een hartstilstand aan de kant zijn gebracht. Het meisje werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ze is overleden. De terreuraanslagen in Tunesië hebben de toeristenindustrie in dat land een zware slag toegebracht. In de eerste acht maanden van dit jaar kwamen er vier miljoen buitenlandse toeristen naar Tunesië. 1 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De aanslag op het Bardo Museum in maart kost het leven aan 21 buitenlandse toeristen. Bij een terreuraanslag in juni op een strand in Soes schoot een terrorist 37 mensen dood voordat hij zelf door de politie werd gedood. Na de aanslag in Soes hebben veel grote toeroperators reizen naar Tunesië geschrapt. Het weer vanuit het westen gaat het regenen en ook vannacht is het ronduit regenachtig. Morgen in het zuiden bewolkt vallen er ook buien in het noorden af en toe zon. Vooral smiddags is er een kleine kans op onweer. Temperatuur blijft steken bij zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Gene Passet van de ANWB. De A10 Oost is dicht na een ongeluk. Dus het het Amstel en de afritwatergraafsmeer in de richting van de A1. Het levert niet al te veel vertraging op, want er is een vrij eenvoudige omleiding vanaf het het Amstel. Over de A2, dan de A9 en dan de A1. Tot zover de verkeersinfo. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Ja, welkom. Een hele goede avond. Bonta, moeten zo gezegd. Maandag 21 september... op deze regenachtige avond. Tijd voor CFM Cinema, filmmuziek en meer. Mijn naam is Alco Beuving. Ik heb het programma samengesteld. En ik mag het ook weer presenteren. Filmmuziek, daar gaat het over. Wat gaan we draaien? Nou, het eerste uur zijn onder andere de films... This is the Spinal Tap, Moulin Rouge, Song of the Sea... Snow White and the Huntsman. En een bijzondere nieuwe film, Slow West Western... Western. Natuurlijk hebben we natuurlijk twee mooie reclamesongs en de hit van de maand. En de hit van de maand is natuurlijk My Silver Lining, First Aid Kit. Ja, hartelijk dank, Johanna en uh, Clara Seuderberg, voor deze mooie muziek. En de vraag is natuurlijk: hoeveel Renaults katjars zijn er nou verkocht? Doordat dit, deze muziek onder dat mooie spotje van de Renault katjar zat. Nou, we hebben volgende week nog één keer september, dus ik kan hem nog één keer draaien. Wat ook uh, waanzinnig mooie muziek is, is uh, muziek van. Uh, ja, dat Amerikaanse muziekbedrijf Two Steps From Hell... en deze muziek werd gezet onder een Mercedes-Benz filmpje. Ik zit wel in de auto's vanavond. Nou ja, mooie muziek. Is een Amerikaans muziekbedrijf maakt muziek voor filmtrailers. Nou, daar hebben ze ontzettend veel films. Ik zie Captain America, The First Avenger, X-Men, nou, de hele Wolverine. Nou, het zijn waanzinnig veel films. Ook tv-series, Doctor Who, Game of Thrones, Sherlock, Merlin. Te veel om op te noemen. Fantastische muziek, Two Steps from Hell. En ik zit wel in de auto's. Dus dit is Volvo. Eens even kijken, Volvo. Volvo-reclame. En dat wordt ge ge is gemaakt door een Amsterdams bedrijf... Marcel Walvis. FC Walvis BV heet het. Feeling alright onder de Volvo 40, dacht ik. <tied> Muziek onder de Volvo, uh, Marcel Walvis. Ja, dan zijn we toe aan de eerste film en dat is een bijzondere film. Dat is een uh, soort uh, rockdocumentaire. De film wordt getoond in de stijl van een documentaire, Film en geregisseerd door de fictieve Marty D. En uh, dat is natuurlijk niemand minder dan Rob Reiner. Uh, de documentaire volgt Spinal Tap tijdens een concerttournee door de Verenigde Staten voor de promotie van hun nieuwe album, Melt the Glove. Via interviews, uh, aan de hand van bandleden wordt het, het verleden van de groep duidelijk gemaakt. Ja, het is een gespeelde documentaire. En bijzonder, en ja, dat is ook de bedoeling van dit filmprogramma. Af en toe is bijzondere films naar voren te halen. Het is, de Spinal type heet. Het zit, een uh, persiflage. Ik zal er echt wat over vertellen. Het is nummer Big Bottom. Bijzondere film, maar bij de originele uitgave matig succes. De film had onder het andere te leiden dat veel kijkers niet door hadden dat het geen echte documentaire was. Na de uitgave van de film op video werd die een stuk succesvoller en het is zelfs een cultfilm geworden. Er zitten heel veel persiflages in. Er zit onder andere in een gitaarsolo van Tufnel, die speelt hij met zijn voetengitaar, een soort persiflage, parodie op Jimi Hendrix. Uh, de baard van Derek Small is gebaseerd op de baard van uh, Limmy Kilmister... de zanger van de Motorhead. Nou, Er zit ontzettend veel persiflage in. En hoe meer je weet van popmuziek, hoe leuker de film wordt, zou ik bijna zeggen. Uh, heel veel bekende muzikanten die de film gezien hebben... Robert Plant, Dee Snider, Ozzy Osbourne gaven toe... Dat net als in Spinal, Trap, Tap ook vaak verdwaald in de gangen achter het podium... dat dat soms heel uitgebreid was... Uh, ja, ook bijvoorbeeld Eddie van Hele herkende heel veel in de film. Het is echt een verhaal over de band die opkomt en alles meemaakt. Ik draai nog één nummertje van het gedeelte. Ik zie dat ik eigenlijk niet zoveel van de Spinal Tap heb meegenomen... maar twee nummers. En een paar rustige ben ik vergeten. Dus ik had toch nog een ruigere brachter. is het bijzondere film, This is Spinal Tap... heeft een plekje gekregen in 2002... in het register van nationaal filmregister van de Verenigde Staten. En dit vanwege culturele, historische en esthetische significatie. Dat is allemaal niet misselijk. Ik zie alleen dat ik wat ruigere nummers heb meegenomen. Maar wie weet dat de volgende keer... de wat rustige nummers eruit zal draaien. dan ben ik toe aan nog een film waar veel popmuziek in zit. Popmuziek speelt een belangrijke rol in Moulin Rouge. De film bestaat voornamelijk uit bewerkingen van hedendaagse klassiekers. En uh, ja, daar zit onder andere deze in van David Bowie, Nature Boy. En bekend uit de jazz natuurlijk. Ned King Cole zong het al. The story There was a boy A very strange, enchanted boy They say he wandered very far David Bowie, Nature Boy uit Soundtrack Moulin Rouge. Uh, in deze film is Your Song ook een belangrijk uh, nummer. En uh, dat is niet uitgevoerd van Elton John, maar van Ewan McGregor en Alexandro Savrin. Your Song.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 Now you're in the world Sat on the roof And I kicked off the moss Well, some of these verses were well, there They got me quite cross But the sun's been kind While I wrote this song It's for people like you that Keep it turned on Ignore. So excuse me for getting But these things I do You see I've forgotten if the green De nummer komt uit Song of the Sea Het Lied van de Zee dat is een animatiefilm ging in première op 6 september 2014 uh, internationaal filmfestival van Toronto de film werd in 2015 genomineerd voor een Oscar en een Annie Award voor de beste lange animatiefilm een mooi verhaal, maar dat ga ik niet helemaal uitleggen ik ga gewoon een stuk muziek uit uh, laten horen van deze geinige uh, mooie uh, film Wel water de Song of the Sea. En dat wordt gezongen door... Moet ik even kijken waar ik hem heb. Song of the Sea. De soundtrack Lisa Henniken. Song of the Sea. Between the hill, Between the... Het is best een mooi verhaal. Ben en zijn kleine zusje Saoirse wonen met hun vader in Ierland aan de kust in een vuurtoren op een gevaarlijke rots. Hun moeder is verdwenen na de geboorte van het Saoirse. De oma van de kinderen vindt het maar niks dat ze op zo'n gevaarlijke plek opgroeien. Zo besluit oma op een dag om de kinderen mee naar huis te nemen in de stad. Daar ontdekt Ben dat Saoirse een selkie is, een vloek die aan de kust ontstond en die met haar zang de vloek kan opheffen die ooit de uilenheks heeft uitgesproken. Om het lied van de zee te kunnen zingen moeten ze terug naar de vuurtoren. Als ze terug gaan naar de kust komen ze in een wereld terecht... die alleen Ben kent van verhalen die zijn moeder hem vertelde. Ja, selkie is een soort mythologisch wezen uit de Schotse en Ierse folklore... Waarin, die, waarin zeehonden in mensen kunnen veranderen. Nou, dat klinkt bijzonder, toch? Animatiefilm, zeker de moeite waard. Ik draai nog een stukje eruit. En deze muziek is van Bruno Coulet. Bijzondere klanken, Ierse klanken. Altijd een beetje mystiek is dat natuurlijk. En de volgende film is een Amerikaanse fantasyfilm, Snow White and the Huntsman. Uh, 2012. De muziek is gecomponeerd door James Newton Howard. En het is een, uh, ja, een soort uh, sprookje, heeft een beetje weg van sneeuwwitje, maar gaat toch ook heel anders. De het soundtrack is heel bekend, James Newton Howard. En de, de, de, daar zit een nummer in van een popgroep, Florence and the Machine. En als je echt een leuk filmpje wil zien... kijk dan op YouTube uh, onder uh, Snow White en de Huntsman. Dan zie je zeg maar, het lied Bread of La F. Van Florence en de Machine. Prachtig nummertje, mooie clip. Of heavenly life, but all the choirs in my head say oh To get a dream of a life again, a little vision of a sudden air but all the choirs in my head. Say, of divine rush And I believe, I believe it's so Muziek Het de soundtrack Snow White and the Huntsman. Uh, uh, dit werd gezongen door Florence en de Machine. Een Britse band geformeerd rond zangeres en frontvrouw Florence Wells. Als je zegt dit is de moeite waard... dan heb ik uh, een nieuwtje voor je. Ze spelen in Amsterdam op 10 december in de Dome. En uh, ik zou maar eens kijken op YouTube. Er staan ontzettend veel filmpjes van uh, Florence and de Machine. En uh, als je van deze muziek houdt... ik zou zeggen het is een beetje zo geïnspireerde in die muziek. Maar fantastisch toch? Uh, James Newton Howard is de componist van de uh, uh, Snow White en The Huntsman en ook één nummer van hem. Dat vind ik Sanctuary is het beste nummer van hem uit uh, deze soundtrack. Ik zie op de klok. Het is uh, kwart voor tien geweest. Inmiddels de hoogste tijd voor western muziek. En de mensen vroegen me om nog een keer de titelmuziek van de Virginian, een tv-serie, te draaien uit de uh, 60, 70 jaren. Dus hierbij de Virginian. tijd voor een nieuwe film en dat is vanavond Slow West, een western, een nieuwe western. Hij is vanaf 17 september de bioscoop gaan draaien. Ik zal wat muziek gaan draaien. Leuke muziek. Muziek van Slow West, gecomponeerd door Jeff Curzell en de London Contemporary Orchestra. Het verhaal. De naïeve aristocraat Jay trekt in 1870 van de Schotse hooglanden naar Colorado op zoek naar zijn geliefde. Hij wordt daarbij begeleid door de outlaw Silas, maar die houdt er een verborgen agenda op na. Er staat namelijk een prijs op het hoofd van Jay's vriendinnetje en hij is vastbesloten om die te innen. Een adembenemende, mooie en droomerige revisionistische western waarin de debuterende regisseur McLean... speelt met de wetten van het genre... en strooit met poetische one-liners. Winnaar van de grote juryprijs in Sundance. Nou, dat is zeker de moeite waard als je van westerns houdt. Westerns zijn weer in opkomst, hè? Ik ga gewoon tot de klok van tien uur muziek uit deze film draaien. After Wanners. Of de orchestra of the dead. En dat is van Brian Michael Mills. Klinkt goed, die naam. West is een Brits-Nieuw-Zeelandse Brits film uit 2015. De film ging in première 24 januari op het Sundance Film Festival. En uh, daar kreeg hij een, een prijs. Een prijs van de Grand Jury. Dramatic. De Dramatic Prize. Slow West, Django Django. <tied> Het eerste uur van uh, CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en ik heb met veel plezier deze muziek voor jullie uitgezocht. Uh, Oud en nieuw door elkaar. Uh, het laatste wat western muziek. En natuurlijk hebben we nog een heel uur te gaan, gelukkig. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Ik zal even op de lijst kijken welke films dan voorbij komen. Ik zie staan Monty Python, La Vie et Bella, Portretten of a Lady, Welcome, Africa, uh, Whiplash, homme en chien. Pourel. Nou, er is weer veel te veel om op te noemen. Wat meer klassiek, wat meer jazz zie ik. Maar deze muziek uit Slow West is natuurlijk prachtig. de titelmuziek van ons eigen programma bij uit van Calexico. ook West muziek van de beste soort Calexico. Ja, het is dus voorbij het eerste uur uh, CFM Cinema fantastisch filmweer zou ik zeggen regen en uh, regen dat betekent film kijken tv of in de bioscoop of op dvd keuze genoeg weer tot na de klok van tienen.